2. uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De GGD heeft gisteren via de speciale coronalijn... veel meer afspraken in kunnen plannen voor een coronatest. Er waren er twee keer zoveel vergeleken met eergisteren. Tot 8 uur gisteravond zijn er in totaal al bijna 16.000 afspraken gemaakt. En ook het aantal afgenomen tests is flink gestegen. Een speciale telefoonnummer werd maandag in gebruik genomen. De politie heeft vorige week zeven mannen aangehouden die verdacht worden van deelname aan een internationale criminele organisatie. De bende zou op grote schaal drugs hebben binnengesmokkeld via Europese havens en grote hoeveelheden geld hebben witgewassen. De leden gebruikten namen uit de kinderserie Seesomstraat en daarom wordt de bende door de politie aangeduid als het Seesomstraat kartel. De oprichter van de Zeeman is overleden. Jan Zeeman opende in 1967 zijn eerste winkel... en bouwde zijn imperium uit tot bijna 1300 vestigingen in zeven Europese landen. Textielsupers noemde hij zijn winkels. In 1999 trok Zeeman zich terug als topman... maar bleef tot zes jaar geleden nog commissaris. Jan Zeeman was 78 jaar. In Rotterdam is het grootste containerschip ter wereld aangemeerd. Het Zuid-Koreaanse schip voert met 24.000 containers aan boord de Prinses Amalia haven binnen. Het schip is 400 meter lang en 61 meter breed. En over drie dagen vaart het verder naar de haven van Hamburg. Dan nog het weer. Vrij zonnig, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. In Limburg kan er een bui ontstaan en het wordt 18 graden aan de kust...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 ...is zin in ZFM. ZFM. Meer luisterplezier... ...met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort. ZFM. I'm afraid of an ending... When I'm locked in the dark I'm afraid of a heartbreak Gotta make To lead me through the night I need someone's arms To hold and squeeze me tight Now when the night begins I'm at an end Because I need Love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand.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 I would draw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 over dichtbij zijn de polder Een liedje zomaar andersom Over een stad die oud op rij was Met een muziektent op de markt En een levensgrote speeltuin Over de vogels in het park.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 Koning waar, Morgen zullen ze niet meer spelen Een stout vogel vrij En niet voor kleine zierige vogels Die als kinderen zijn vermond Biervleugels men heeft kort geknipt hun gezang is haast verstolm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 me bad a time I see Dit waren achterinvolgens Tones and Eye, Dance Monkey, en Mr. Probe's Nothing Really Matter. een kort weerbericht voor u. Zonnig en warm, maar dat had u al gemerkt. En donderdag meer bewolking. En kans op regen of enkele buien. Weet je nog wat jij me zei? Dat wij nooit zouden vluchten als een van ons. Loop door de regenen nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb. Nee, ik ben het niet vergeten, nee.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 I'm uh the -huh.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 Ten je morrinia, ten je saudade. Ten je morrinia, ten je saudade.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 als tu niets telt, la solda gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver ja, Ik ben lief om jou te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al onder de eenzaamheid bezweken dus De maan komt niet op als jij er niet meer bent Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo van slag Oh, ik wil je niet in mijn armen en ik weet niet maar wat, wat er van je Porque sinceramente, Si tu no soledad en el combate La luna no sale, te a ver. Denk ik om het te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al lang onder aan mij bezweken De maak komt niet troep als jij er niet meer bent Baby, a vamos a hacerlo de a poquito con disimulo, que si el miedo te lo quito.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 Zag, op die eerste dag was ik van slag Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe We je maakt van je ja. Toen ja. jij, ik weet niet hoe je je Het liefste ik jou om te zeggen dat ik het allereens van je hou Daarom heb ik je in mijn armen, maar ik weet niet hoe je maakt van je Als je je het combaten combate. La luna no sale, no te vuelva a ver en denk ik om je te vergeten ik vandaag niet Ik ben al onder de ees aan jij meer Vandaag is jarig Suzy Quattro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 De Ken Ken werd ze in 1973 zowel in verschillende Europese landen als in Australië een nummer 1 hit. Er volgden nog drie grote hits: 48, Crash, Dayton Damon in 1974 en Devil Gay Drive in 1974. Ook haar eerste twee albums werden grote successen in Europa. Ik heb voor u uitgezocht: Stambling In uit 1978 samen met Chris Norman. Our love is a lie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 to deny, I could have known it long ago, cause I've watched your pretty show.